Wij beginnen de zoggerles 268 op de pagina Resh-Kaf-Bet 222. Ha-Sulam, de rechterkolom, de regel 20. Eigenlijk wat hij nu ons hier uitlegt, van, van, van uh, in deze, ot, uh, gaat over, eigenlijk gaat over het mechanisme van het, um, het besturingssysteem van de wereld. Eigenlijk hoe de wereld is, uh, ingesteld, naar welke wetten, en eh, ik zou kunnen zeggen, de formule van het bestaan, en dat is hier, en dat is steeds terugkerend, in elke toestand eh, is het weer terugkerend, weer en weer en weer, onveranderlijk tot degmatico. De formule van het bestaan, oftewel de formule van, het, uh, van de redding allemaal, zit het hier allemaal in deze oot. Oh, en, en hij resumeert het zeer, zeer, zeer fijn en uh, tamelijk eenvoudig en tegelijkertijd is het ondoordringbaar voor de wereld. Hoeveel uh, studenten en gewoon mensen van buiten uh, vroegen mij om deze formule. Wat is dan de formule van het bestaan? En ze weten dat dit intuïtief of hoe dan ook, ze weten dat dit uh, gegeven, was, gegeven was in de Kabbalah. Alleen de Kabbalah kent... Deze, dit geheim is toevertrouwd uh, alleen aan de Kabbala. Via de Kabbala kan men dat leren ontvangen. Maar, en dan zei ik tegen de ene, tegen de andere, zei ik dan, ja, je moet leren Kabbalah. Ja, maar geef me dan uh, direct de formule. Zo gaat het niet. Hier kan men niet met een spuitje eh, te mens, een mens tevreden stellen. Ja, inspuiten in hem eh, dingen die hem dus zouden eh, rust geven, en sereniteit, en blijdschap, enzovoort. Het eeuwig bestaan. En dat is wat we leren hier. En uh, in de vorige linie, vanaf 3 tot 19 had je ons uh, in herinnering gebracht wat wij eigenlijk aan het begin van de zoger, van onze studie zoger hebben geleerd. Tamelijk aan het begin, uh, in de, op de pagina 5 als ik me niet vergis daar. Uh, is een uh, subcommentaar maar Marota, Sulam daar had hij uh, ons uh, toegelicht de getalen, herinner je nog? En het, het getal negen leert over de chassadim, want chassadim uh, betekent, het getal negen betekent drie lagen, drie verdiepingen in het geestelijke. Drie, zoals uh, en we weten dat in de, vanaf de tweede tweede simpsum zijn er drie kilim en niet vijf meer. Drie, in het algemeen aspect, drie kilim alleen maar. Kettergogma in de Bina en Zeeranpienenukwa, die zijn uh, naar buiten als het ware gegaan. En die alleen in de Martikoen zullen zij ook aangesloten zullen worden, innerlijk aan die drie en drie, drie kilim ketter gekocht maar bijna. En daarin hebben wij die, die zijn ingesteld naar drie lijnen. Eigenlijk ketter is dan, de, heeft dan de, ontvangt omdat drie kilim zijn, dan zijn drie lichten. Drie laagste lichten dus. Dan hebben wij een rogen in de shama. Dus eigenlijk de ketter. Die in drie lijnen is opgebouwd, bestaat uit die drie sferot, Chabad, Chokhbabina en de middelste lijn is dat. Maar dat is eigenlijk, is dat, um, in wijze, is dat alleen maar uh, ne, uh, het licht Neshama de Kli. Die ook in drie lijnen opgebouwde middelste kli is. Chagat, Geset Goratiefeld. Daar is uh, a licht roeg. En de klieg. En de klieg. Um, Malgoed. Malchut de, de klie, oh, Wat zeggen we dan? We hebben dat ze genoemd. Uh, keter, Chochma en Bina. De kli, Chochma. De tweede kli in het algemeen aspect, dus wat de middelste klee. Die is opgebouwd uit die drie lijnen, geset goratie En de klee bina de onderste, dus de laatste, de onderste klee vanaf dus de tweede zemzum, we hebben alleen maar de drie klie. Die is opgebouwd uit drie lijnen, Nehi, God en yesod. Maar alle drie, wat kijk naar alle drie, lichten zijn dat nefesh, roh en neshama. Terwijl neshama is ook niet een hele neshama. Het is alleen maar een de eigenlijk de neshama, neshama kan je zeggen, ook hele neshama is niet zo. De neshama, maar de neshama, zoals we weten, is gar Maar toch is het wel uh, alleen maar chassadim. Dus dan hebben wij. Drie kilim. Eigenlijk het getal 9, Die drie. Dus die negen. Dus oftewel de drie kilim. Elk object dat bestaat uit drie kilim. En drie lijnen. Is uh, het getal van de chassadim. Dus wanneer. Gesedim in een partsoef ontvangen worden, maar ten behoeve van de gogma ten behoeve van het ontvangen van de gogma in de grote toestanden, daar werd voorzien van boven, van de hogere hand, werd voorzien van een bepaalde instelling en hier begint eigenlijk het begin van het geheim, het begin van die eh, ondoordringbare, van buiten ondoordringbare formule van het bestaan. En de formule van de redding van de mens en de mensheid. En dat begint met die die Bina. Die, welke Bina, die wordt verdeeld in tweeën. Hogere Bina en lagere Bina. Hogere Bina is Abba en Ima. En de lagere bina is Iesu, de hogere bina, bina is uh, wil alleen maar chassadim, en de onderste bina wil, choch, wil ook chokma om willen van het geven aan de lager. En dat is het begin van, nog een keer, van dat geheim van Hashem. En dat kan je leren alleen maar in de Kabbalah en in deze les. In het bijzonder zullen we dat leren, uh, dat mechanisme en ook wat betekent, en ook met betrekking tot wat hij ons vertelde over het Elokim, Elohim. Over het godsbeeld, zoals men dat noemt. En dat kan je nergens vinden, in geen theologieën kan je dat vinden. Godsbeeld, allemaal oh, bla bla bla. Of het christelijke bla bla bla, al duizenden jaren bla bla bla en helpt voor geen millimeter. Of het joodse uit de joodse traditie, bla bla bla op zijn joods. Ook weer met woorden, met symbolen en kom, men komt niet eruit. Men, men krijgt deze redding niet. Deel de christenen praten over redding, maar ze weten niet de reddingsformule. De kruis die, die dan redt, zijn wel het zinnebeelden gegeven, maar het redt niet, geen redding ze ontvangen. Ook Joden die niet, omdat die, die zijn wel weer van andere, van andere invalshoek, eh, met hun verstand proberen ze dan doordringen en komt er niet uit. En nu komt het wel uit, let op. Goed opletten, zeer veel aandacht. En het kan wel technisch lijken, doet er niet toe. Gewoon overwinnen jouw uh, verweer of uh, uh, uh, uh, het gevoel van innerlijke vers verstrooiing, innerlijk ver verweer enzovoort. En absoluut jezelf. Uh, openmaken om uh, de reding van boven te ontvangen. En de reding die gegeven is in de zoger. En hier zullen we dat hebben. Let op. De regel 20. We zorgen dat waarin. Kij haket we gog, we ma zesentwintig behoogmasti maad de Arikanpin. en pin. Vraak abinashilom ira kol hamochin tweentwintig de atsilud. Wie hij nich lakkale, abo vijma, wiejsh sud de atsilud. Shaggerswa. Mirim. B abo wijma, weghak fiertwinden toch Ubed daïjšsot. Obet bhinod ha Nikraot mem lamet de celam. Shé nikraim mem zesentwinden de we nikraïm ken, basode, askadachja, ki zevenentwintig, hamem, ik mo askase segura, asogere tamochin, 28, saviv, saviv. We shorashadvarim en de wortel van de woorden, letterlijk zo de wortel van de woorden, de zin daarvan is, kia keter wa chogma dat omdat de keter en de chogma nistamu be, die zijn verstopt in de chogma bina, nee in de in, in chogma stima de arihan in de verborgen Gogma van de Arihantin, We hebben dat geleerd. In de, de Zoger flink. We hebben dat ook geleerd dat vanaf de Tweede Tsimtzoom. Uh, de Gogma, de ware Gogma, ketteren en Die de traptreden van ketter en Gogma. Die participeren niet. die komen niet, het licht van de ketter en de gogma, het niveau, ja, niet van de kilim spreken we, die komt niet in de schepping, die is verstopt, eh, we, en die zijn dus verstopt, gogma, ketter en gogma, die zijn dus verstopt in de, gogma eh, gogma's in de verborgen gogma, dus daar naartoe herinner je nog de is opgestegen die goed van de eerste zin toe. Veraka bina en alleen maar zijn bina. Dus de bina van de Arihantin. Goed opletten. Alleen de bina van hem, alleen de bina van de Arihantin, schijnt alle mochin van de absolute. Alleen de bina. Goed opletten. Alles wat wij ontvangen gedurende 6000 jaar is alleen maar van die Bina. Alleen die Bina die opsteegt, steegt nu en dan naar boven. Naar, de, naar het hoofd van de Arikanpine. Dan wordt zij tot Chokma. Maar ook dan is alleen maar Chokma van die Bina. Maar de ware Chokma, de Chokma-Stimma, ah, daar ontvangen wij niets van. Alleen maar in de Martikoen. Let op. Lokale, we, we de aba, wie ma, wie is soude atziloet en zij, die bina dus, die bina van de is verdeeld, is ingedeeld in aba en ima en je is van de atsilut Dus op die bina van de pin die bedekt als het ware, uh, Omhuld is, of de parzuf, aber en immer en Jesu van de Azilut. Ja, daar binnen is het, dat zijn de Bina, maar dan uh, parzufim van de Bina van de wereld Azilut. Maar daar binnen zit, binnen, binnen hem zit die Bina van de Arihan, pin van de Azilut, 33. Shagar shalam en rim baabuyima dat haar gar de drie eerste van deze is de bina van de arihan bin. Dat op die in de baabuyima in de partsofim aba en ima. Ja die hun bedekken. We over wak shala bijeestert en in de vak van de bina. En de wak van de Bina, ja, dus zes onderste van deze Bina, van de Arichan Bin, die schijnen in de Yisut, onderste Bina, parsuf Yisut. Er ja, bestaan daar twee natuurlijk. Israël Saba en Tvuna 24. Obeid beginota Bina Hallelu, let op goed wat je ons nu vertelt. En deze twee aspecten van de Bina, Heten 25 Mem Lamet de Cellem. Die twee letters, uh, de tweede en de derde letter van deze naam Cellem. Zelem is dus het beeld, ja? Het beeld van God wat de mens in zichzelf heeft. En dat is dan Cellem, komt van de Cellem, dat is het beeld. En. Die bina goed opletten, die bestaat, dat zijn die twee letters van, deze, van dit woord celem. Mem, een letter mem en de letter Lamet. Waarom, zullen we zien. Shababo so, iemand mem de celem. Dat, zodat so en ima die heeten mem, de letter mem van dit cellen. En de letter mem van dit cellen is, zoals die aan het eind, einde van, aan het eind van de, aan het einde van de, van woorden, dus die mem zo verborgen, mem, zeg ik dat, um, uh, vierkante mem, zie yes? je? Zo so vierkant, dus zonder uh, een uh, opening zoals in de gewone mem onderaan links onderaan de letter Mem hebben we een opening. Maar hier is het geen opening het is net als vierkant. We kraim 26 ken basot askadachia. en ze heeten zo hoe en waarom is het heten ze Mem omdat uh, omdat die van, die heten zo, zegt hij, uh, uit het, de, in de, van de essentie, Askadagya, omdat zij wordt genoemd in de zoger Askadagya, een dunne, een dun ringetje, een dunne ring, het dunne, een dunne ring, ring. <laughs> Zie je dat? Omdat die mem, ki ha mem, omdat deze mem, ja, die eindletter, mem, is gesloten, ja, zie je dat, gesloten aan alle kanten. De regel 27. hier mo, aska, die, lijkt, is net zo, is net als een ring. Een beetje zo, niet helemaal rond, maar het is net als een ring. Ring is ook gesloten van alle kanten. Net als een gesloten ringetje, ring. als da mocht mogen die, let op, die. Uh, dicht maakt de mogen van alle kanten, R eromheen, eromheen. Goed opletten, zeer, zeer fijn, deze zoger is zeer speciaal. Uh, hier hebben we veel uh, geestelijke verbeeldingskracht voor nodig. Maar deze, kijk, net zo als in de omdat in de Abba en Ima, ja, die, die hij dus vergelijkt met de letter Mem van, deze, van de, dit woord cellen. In Abba en Ima, wat hebben we in Abba en Ima? Er is wel Chogma, maar zij hebben Chogma niet nodig. Ja? Ze kiezen voor Chassadim. Wat betekent dat? Er zit wel Chogma daarin, maar zij. Zij geven haar niet, de, de Chogma geven ze niet door. Niet doorlatend Chogma. En daarom is het ook in de vorm, de abuwaima, de, de, die, zie kan je zien, kijk nou in deze taal van de Shem, kan je dat alles zien. Die is in de vorm van mem, één letter mem. Dus daar zit die mochim van Chogma, maar die zijn verborgen daar. Verstopt als het ware gesloten in die men. Zo is de aard van die abe en ima. De regel 28. Ik herhaal het nog een keer, deze les is bijzonder, bijzonder belangrijk om goed door te hebben, want hier zit het kant-en-klaar mechanisme van het bestaan, kant-en-klaar weg. Formule en de, de van, het, van de redding en de weg naar de Vervulling. En daarvoor leren we de Kabbal. 28. We is zoet Lamed lame de 29. We ne ken. Ja, laat mag Maak Roshar Lemala, Kmo dertach migdal, roos ze romez. Al mochendegar, vehus od eenen dertach, a migdal oze shem a shem. Bo jaruz tzadik unizgav. Denk aan je houding, niets bestaat nu, niemand bestaat nu, niets is dierbaar voor jou nu. Wanneer je dat leert, aan niets ben je gekleefd, jouw hart is vrij en aan niets gekleefd. Niet aan werk, niet aan je vrouw, niet aan een man, niet aan kinderen, aan niets. Alleen aan het Wonderlijke mechanismen het, de form, of de formule van het bestaan. Word je daardoor, naarmate jij meer doordrongen wordt daardoor, komt het ten goede ook aan jouw vrouw, aan jouw kinderen, aan jouw buren, aan de hele wereld. Maak je zorgen over iets anders nieuw, over je werk, over wat dan ook. Zit het ergens nog vast in jezelf, dan zal het no niet helpen. Nog jou, nog jouw werk, nog jouw zorg voor iemand anders, zal het niet helpen. Het zal blijven alleen maar eh, opgefoktheid, alleen maar een schijn, het schijn. Dat ingeboezemd in, wordt in jou eigenlijk ingelegd door uh, de Sitra agra zelf. Je houdt daarmee niet jezelf, nog jezelf, nog de ander. Regel 28, na de punt. We niet zodnikraim, la me de cellen. En de jishzut, de onderste bina, die heet Lamed van de celum, van het woord celum, van het beeld gods. 29. We kennen graag hem ze heeten zo. Waarom? Let op. Kie ha Lamed, want de letter Lamet. kijk naar de letter Lamed. Zo'n lasje omhoog, lusje, of zoals het ware, zo'n... En zo omhoog gaat het zo. Kijk nou, van de letter lamet mag bij het mala. die doet haar hoofd, die heft haar hoofd naar boven. Zie dat? Daarboven, dat is haar hoofd. Die draait, die heft ze naar boven. Kmo migdael net zo als een toren. De regel dertig. 'se roos is Romees al mogen de gar, dat dat op dat deze roos dit hoofd. Van die letter lamen Die zin speelt op mogen van de gar, dus die hint geeft Dat zijn die eigenlijk die mogen de mogen van de gar. Zo hoest zo dat dat is de essentie van wat geschreven staat. De regel 31, Migdal Oshemache. De krachtige toren, een krachtige toren is de naam Hawaïa. Boyarud Sadik, daar, let op, daar zal Sadik naartoe rennen en die zal daar verheven worden. Men vertaalt het normaal als die zal dan daar, uh, als het ware, uh, toevlucht vinden. Traditioneel vertaalt men dat vers. Maar, eigenlijk is dat verheven worden. Dat betekent toevlucht? Verheven te worden. En denk even nog een keer aan dit vers, dat is een vers uit de Tanach. Migdalos Shem Hashem, de krachtige toren is de naam Hawaii, En daarin, in deze toren, naar deze toren zal vluchten tzadik, rechtvaardig, en daar zal die verheven worden, toevlucht, toevlucht vinden. Goed horen en fixeer jezelf naar op, deze, op dit vers. 32. En nu gaat je ons uitleggen wat het, dit vers, wat ik zoveel keren heb geleerd, gelezen en kon niets begrijpen daarvan. Let op. Kij hier stond in de traditionele leer en kijk nou waar het over gaat. Ki ha yish sud, huh migdal. Waze iron pinnig rat sadik. Ha arts. Sedit sadik. Drie en Bamigdal Ha rat. Ba migdal ha zeven is gaven me oud. En wat is hektrus. Twee en dertig. Ki ha yish sud, huh migdal van de yish is in de essentie, dat is die toren. Goed kijken. En deze hier, heet Sadiq, heet rechtvaardige, die rent 33 naar deze toren, in deze, naar deze toren, in deze toren, Wanneer is gafmoed en is zeer verheven. drei Na de punt. Baofen. Sha'aba-wa-yima. hem. Basod. Aska. Hasoggeret amochin. Veor ha-chukma. Fijf-en-dertig. galabahem Laroof. Gewoon, beter. Ki ora hochma zes en dertig schewa hem, a atsma 37 en Chenelma mikol part silut, weil Eina een met galet bij hem. Bijn bij hem, hem rak or chassadim Anikra avira dagja Kia avir or aruwa. En nu uitermate concentratie opbrengen. Er goed opletten wat hij nieuw verder zegt. Nog een goed keken. Concentratie. Zie je dat? Het woord wat ik steeds uh, uitkomt, steeds uitkomt uit mijn, mijn lippen. Concentratie. En concentratie is het positieve, is opbouwende. Let op. Maar let op, steeds opletten, steeds voorzichtig te blijven om niet te, ver, niet te verwaren de ware concentratie met spanning. Spanning komt goed opletten, wat ik zeg. De spanning welke dan ook. Spanning komt door de sitra agra. Concentratie komt van het hele. Dus probeer steeds dat steeds in de gaten te houden, steeds opletten, in al jou doen en laten steeds verificatie doen. Is nou wat ik nu heb, is dat spanning of is dat concentratie? Spanning, weeren, nooit goed is spanning. Welke spanning is ook, het ook mogen zijn, geen spanning nodig. Want wanneer je hebt spanning, ben jij in de macht van de citra agra. Onthoud dat erg goed. Oh, Yeshua zegt ook ons dat, herinner je, je nog? Je zegt, wat kan je dan doen door, door, jouw, door jouw zorgen? Kan je dan... eigenlijk eh, hij geeft een mooie een mooie, mooie vergelijking en zo. Wat kan je doen voor... Door, zijn, zijn de haren van een mens niet geteld? en Dat soort dingen. Dat, dat, eh, geen zorgen maken over wat dan ook. Heerlijk. heb je iets nodig kan je wel jezelf uh, kan je dan concentreren jezelf op iets om iets te berekenen dan is iets heel iets anders concentratie betekent dat jij uh, positieve krachten gebruikt Heerlijk. dat jij blijft dat jij leeft in het nieuw met Verbinding waarbij de rechter en linker lijn zijn verbonden in de, in de middelste lijn. Dat is dan een stukje spanning, een stukje concentratie wat je hebt. En dat is altijd positief. Dat is altijd opbouwend. Eigenlijk, zelfs wanneer, wanneer jij uh, van je werk komt of zo en je wil relaxen. Nou, relaxen betekent juist het omgekeerde: daar komt. Schijnbaar is het wel, neemt het de, schijnbaar, goed opletten wat ik zeg, schijnbaar neemt het als het ware, in jouw gevoel lijkt het wel dat het spanning daardoor, spanning van je werk, van allerlei dingen die daar te maken heeft, of met allerlei rare dingen die gebeurden, dat als het ware neemt weg jouw spanning, maar het is een schijn goed opletten. Neem een wijntje, neem een borreltje, uh, nog andere dingen, wat die, die allemaal jou gesuggereerd worden. Ga maar even lekker even naar tv kijken, dan ga je dan lekker ontspannen. Dat is geen ontspanning. Dat is geen ontspanning, onthoud het er al goed. Dat is een andere kant van, die, van het aanpakken van jou, Jij wordt op een andere manier aangepakt door de citra agra, duidelijk dan ben je ook, lig je nog net zo als uh, een dweil op je, op je bank en kijk je naar tv en zij heeft je ook weer in haar macht om dat ontspannen mens, niet ontspannen betekent relaxen, mens die relaxed is verliest zijn Concentratie. Duidelijk. Uh, concentratie hebben betekent, heeft niets te maken met, met um, relaxen of juist uh, gespannen zijn. We leren van Yeshua waak, waak, steeds waken, maar waken op de manier dat het, het is aan de ene kant, ja, van rechts is het net of wij. Ver, verlaten ons gedragen en ons voelen, verlaten helemaal uh, ge, sorry, gelaten, niet verlaten neem ik wel gelaten dus, ach, zo losjes als het ware ja, net zoals die zoals we zeggen dat steeds de koe die dan op hun, op hun staat te grazen geen problemen heeft en het gewoon lekker niets, niets, nergens aan denkt en aan de andere kant is het wel aangesloten, moet het zijn aan de linkerkant, een klein beetje van die linkerkant, een klein beetje van. Is het nodig om, dat, om die kans concentratie erbij te hebben? Steeds concentratie moet altijd blijven. Onthoud dat erg goed. En geen comedie maken van dat ontspannen, van dat lekker gevoel. Dat is dat verlekkering. Het verlekkerd gevoel van, bijvoorbeeld, van een religieus. Die gaat bijvoorbeeld naar de kerk of naar de synagoge. En dan is hij lekker verlekkerd. Ontspannen. Relaxed. Of, of op een andere manier. Ga maar lekker een uh, nummertje maken. Of allerlei andere dingen die de citra agra aan uh, is aanspoort om te doen, duidelijk om jou krijgen, of jij, goed opletten, zij wil één ding, zij wil zich voeden van jou, de citraga. Zij kan zich voeden alleen door twee toestanden, het zij door jouw gespannenheid, doet er toe wat voor, waar, waar je bent gespannen voor, Ja, hebt spanning, omdat eh, van door de familie, eh, omstandigheden, je hebt gespanning, omdat jij, eh, laten we zeggen, een examen moet doen, of eh, iemand, of een, jouw kind moet examens doen, of iets anders, of andere belangrijke, belang, belangrijke afspraken, noem maar waarop, allemaal, doet er niet die pakt jou van al, in elke vorm van gespannenheid. Of, een andere kant van de medaille, is, dat zij kan jou, of dat zij voedt zich uit jouw relaxed, to Relaxte toestand. Wanneer je helemaal relaxed bent, relaxed betekent het ontbreken van waakzaamheid, het ontbreken van eh, concentratie. En je moet natuurlijk moet je concentreren, steeds je concentreren. Op elk moment van je leven, want dat is jouw leven. Als je dan verstrooid raakt, of laat jezelf verstrooid door, door een televisie, door een andermans verhaal, door uh, nieuws, door wat er ook mag zijn, dan op dat moment ben jij opgevreten, geniet daarvan, het resultaat van, wat, van, wat je, van, van deze toestand. In deze toestand geniet de citra agra. En van jou zuigt zij dan de krachten. Dan maak je dan, creëer je daardoor ook lekkage. Of van de gespannen kant, of van de relaxe kant, creëer jij daardoor lekkage, van je geestelijke lekkage, en daarvan geniet de citra agra. En uiteindelijk daarna, het resultaat daarvan is dat je licht plat. Dan, jij zal dan daarna, jij weet je niet hoe dat komt: dat jij dan heeft, dan of depressie, of andere kant. Of uh, uh, verschrikkelijke depressie. En je weet niet hoe dat komt. Ik weet niet hoe dat komt. Je weet niet hoe dat komt, deze uh, depressie. En dat komt omdat jij dan uh, op uh, jouw, jouw laat jezelf je gaan relaxen. Overbol, over, overvloedig relaxte jezelf. Ja, of op een andere manier, dat jij te veel gespannen was. En nu komt als, als reactie daarop komt een toestand van, van, van manische toestand. Omdat jij zo gespannen was. En dan heeft de, dat, als jij wilde dus eruit uit als het ware, de, de citrager heeft van jou gezogen, in deze toestand van gespannenheid, al die krachten gezogen gehad, en dan opeens eh, zit je in zo'n manisch gevoel, maar is ook dat, is ook weer een toestand van verschrikkelijke toestand, dat ook jij zelf hebt heb, eh, veroorzaakt. Dat is wat ik even kwam bij mij opnieuw, bij deze, bij het leren van wat, dat stukje wat wij nu leren. Deze concentratie, het, het woord concentratie versus gespannenheid. Versus gespannenheid en relaxen. Dus wat hij ons vertelde nu, dat Ish, Ish zoet nog een keer 32, is migdaal, is zoet, is in dit vers, is het is de toren, ja, want kijk nou, de toren, de, de, de, de, dat omhoog leidt, dat staartje van boven de, de uh, letter lamet En de zeer heet sadik Rechtvaardige, die daar naartoe stroomt, naar die Migda naar deze toren, en daar wordt die verheven. Duidelijk, deze geweldige relatie bestaat altijd tussen de zeerendien en onderste Bina. Goed opletten. Bij ons precies hetzelfde. Wij altijd rennen, altijd. Eh, opstegen steeds naar deze plaats wat die lammet eigenlijk die toren en daar worden we opgebuurd uh, verheven en dan kunnen we verder boven en nu goed kijken 33 boven ze hebben we hier maar, 34 hem basot, aska asogere ta'mogen, we ora ma, en nu ga ik dat vertalen, op de manier dat abe, abe en ima, de regel 34, die zijn, in de essentie, die zijn aska, soms wordt het uitgesproken als iska, Niemand weet het nu hoe correct, want dat is de taal die, die niet meer gesproken wordt. Ik zeg het Aska, soms kan ja, het de Iska. En die Abba Ima, omdat op de manier dat Abba en Ima die zijn in essentie uh, als ring, die sluit de moging af. Vorig gogma, zodat en zo het licht gogma, 35, loyet hem kan, zodat, het licht gogma wordt in hen niet onthuld vanwege hun geweldige hoogheid, verhevenheid van die, van die aba in im. Die horen Hochma's erbij, omdat het licht Hochma dat in hen is 36. Op genat Hochma's dat is het aspect van de verborgen Hochma zelf. Ja, de Hochma's Tima zelf. Je neemt me, ik het welke Hochma, verborgen Hochma, Hochma's Tima is verhuld. 37. Van alle parzufim van de Atselut, van de wereld Welken, en, darum, en daarom, een naam met Galet, en daarom, wordt zij in hen niet onthuld. In de abu wordt de Chokma niet onthuld. 38. Wein, behem rak, ora chassadim lewat, en zij hebben alleen maar het licht Hassadim. 29, en je kraal welk licht, chassadim heet, aviradagje let op, het dunne, de dunne lucht, letterlijk. Dun, omdat het komt van het hoofd, hè? Bina komt van het hoofd, en daarom is het dunne, dunne chassadim. Ki avir, hoe ora roog, want avir, oftewel uh, lucht is, licht roog. En nu goed kijken naar het woord avir. We hebben dat geleerd, nog een keer. 39, het vierde woord, voor het einde van de regel. Zie je dat in dat woord Avir bestand uit vier letters, Alef, Wave, Jude, Resh. Is het zo so dat wanneer, en hij zal zo uh, uitleggen, maar, maar ik wil je eerst voorbereiden. Dat Avir, dus als, als het die jude daarin zit, in dat woord, dan betekent dat het, or, or, dat het laat zien dat het gochma uh, is verstopt. Oftewel de, dat het licht chassadim is. Het, het licht chassadim, omdat de gochma is verstopt. Maar wanneer die jude uitgaat in de grote toestand, dan blijft het alleen maar drie letters: alif, Vav en Resh. En dat betekent oor, licht. En dat betekent licht, licht Kijk nou naar deze taal, de taal, taal van Hashem. Zie je dat? alles, elk detail kan je terugvinden in die letters, in die samenstelling van die letters. En er is geen andere taal die dat. Eh, daarmee is uitgerust, ja, door deze echte verhouding, eenduidige verhouding tussen de letter en geest. Regel veertig. gamken avir, sa, satum, ki ajude, lo napik de regel 1, de linker kolom, shalahem, lam. Punt. De rechter, de rechter kolom, de regel 40. We nikra gamken, avir en dat deze lucht, oftewel avir, heet, eveneens, heet avir verborgen lucht. Ja, verborgen, omdat avir, Ki omdat de letter jude, lo napik me avir, omdat de letter jude, komt niet uit van deze avir, van deze lucht, van hun lucht, nooit, uit. komt nooit uit, van, die, van die, van deze avir, van deze lucht, oftewel, Abba en Ima die, hebben altijd alleen maar gesed, alleen maar licht gesed, en uh, zijn net als een ring, ja, net als deze letter mem, een letter mem, die gesloten is, net als een ring. En daar is gesloten ook, het, uh, ook de letter U, zit ook daarin, oftewel... Het licht hochma is daar gesloten en komt niet er niet uit. De linker kolomde eerste regel. Avala ischsot, ligiet rak twee bachinaat, azaad bina. zon, a dri drie babina. And I am not going to be able to do this. If you have a is in the world, you will be able to do this. And you will be the to do this. over. you will be able to do this. De toren is. Waar de zieren naartoe vlucht, Let op. verheven wordt daardoor. Let op. Die letter lamed ook. Aval is jishsuit. Maar die jishsuit. Lehet amraak p'chinaat za. Ha zaad de Angesien, die is alé, die alleen maar. Die is alleen maar zaad Alaymar Alleen maar zeven onderste van debina Ze is. Sham, Pina, Zon, dat is het aspect Zon, Zirabine, Nukwa, die samengevoegd zijn in de Bina. Regel 3. een nam die Kriim avirsatum, heette niet avirsatum, heette niet verstopte lucht, oftewel gesedim licht gesed mogen de Gadloed le want in de tijd van het geven van de morgen, wanneer de morgen van de Gadloed gegeven worden aan de zon, aan de Zerapine Nukwa. Ayut napik me avir, de Jude komt eruit, uit komt, komt uit hun avir, komt uit hun lucht, oftewel, ja, dat woord avir, we zo oor, de joed, wordt verspreid, en dan eh, in de gadlut, ja, we hebben dat geleerd, ja, die die dat die, die, die, die, die, die, die, die jude die dan verspreidt zich, de gogma, eruit komt, en dan blijft het wel, van het dat, dat woord avir, blijft alleen maar oor, dat is dan oor, we naassu oor en zei worden dan oor. Oor is een licht, licht lichthochma. Shepirusho, hochma. Dat dat betekent hochma. En de mochin van gar. Mochin van gar. Van drie eerst. De regel zes. Om is je ba zo'n ik migdala כי מיגדל פירושו גדלות דגר. ומישום אחד שאין מוכן אלו כבויים בזון, נמצא שעזון ניכן בעת הקטנות, שהוא מישום שנכנסה היות בעור תין ונעסה אביר. ולאט גדלות חזרת בวย צאתה יודה אלפ מיהביר ונדא סאור אל Kenny פחא וקמו מגדל פורייה ת valef מיחמתו תקון מגדל פורייה ת valef מיחמתו תקון שיבוב בסוד אביר אניו חותכין nog een keer bijzonder bijzonder belangrijk deze deze les Blijf, at blijf steeds eh, geconcentreerd. regel 6 na de punt. Om is je bazo en om deze reden niet rage is migdala wordt isut genoemd de toren die eh, zweeft in de lucht, zef. Waarom? Let op, de toren die zweeft in de lucht. Kimigdal perusho, gadlut de gar, want de toren, toren betekent. Migdal, kijk nou, B. Migdal is de toren. Maar kijk nou in de hele getal is dat. Migdal, daar zit het woord gadlut. Zie je dat? Gadol. Gimil, dalit, lamet. Dan zegt Jos. Want Migdal, de toren, daar zit wel. De, de stam van het woord gadol, gadluid, groot, groot, drie letters. Van... want de mikdelp, de toren betekent gadluid, de grote toestand van de gar. om je soms eens in eilanden kwijm en aangezien deze mogen zijn niet standaard in deze eilanden, in deze the zon zijn niet Permanent in de zon. Niemt zei, dus dat de zon in de tijd van de Katnoet, de regel 9, dat de zon is in de tijd van de Katnoet, in de tijd van de Katnoet, in de tijd, waarom is ze dan in de zon, dan in de Katnoet? Omdat de letter Jude van de de, de letter Jude is binnengebracht in het woord oor, in het woord licht. En de regeltje en dan is het geworden, venasa Avir, en is geworden, Avir. In plaats van oor is het Avir geworden, in plaats van licht is het lucht geworden. Wel, I had Gadloed, en in de tijd van de Gadloed, in de grote toestand, keerde de letter Jude terug, van de avier, dus keert terug, keert terug en gaat uit, correcter te zeggen, gaat uit van, de, van, de, van het woord avier, van het woord lucht. En dan wordt het oor, blijft alleen maar oor licht, oftewel licht, gogma, over. Alken niefkant, maar migdael daarom word je geacht. Als migdael porreeg, als een toren, die uh, zwevend is. Twaalf. Mechamata tikun shebo, vanwege deze instelling in hem, als Awir. Heb ik. De jut die komt steeds uit en komt steeds binnen, dan zit daarom zit net zo als heet het middenporee uh, een toren die zwevend zo zwevend is. Punt 12 naar dit punt. Waar ze hier een pinne kraagt, zijn die de cellen. Kiehu had sadig, van middenporen is kanal. En nu goed, het de derde, de derde element, zie je dat, we hebben die drie elementen, we hebben Abba en ima we hebben Yishud en we hebben Zeer Pien. Die zitten hier inbegrepen in, in, in dat beeld gods, in dat celem. ja, in dat, die drie letters celem. En de Zeer en Pien, goed letten, goed opletten, en de Zeer heet Zadi van, van de letter, de letter Zadi van dit celem. 13. Kihuatzadi, want die is de rechtwaardige, die rent naar de toren van en die wordt daar, vind daar de toevlucht, oftewel verheven wordt. 14. Kanal, zoals boven gezegd werd, 14. Naar de punt. We niet maar hoe heette we die methode, Jotzelem. 15. Basot, Zeeran, Pinsjoet, Sadi. En zie hier, zegt die ons, 14. En er zijn uh, goed uitgelegde drie letters, tselem. Ja, van die beel, van dat beeld, van het beeld. Tselem. Ja, in het beeld Ja, de mens is geschapen in het beeld. God, zoals men dat klassiek dat vertaalt. Maar dan weet je dat, wat betekent dit tselem? Wat niemand begrijpt. Nog Christenen, nog Joden, niemand begreep wat het is. Zonder Kabbala kan men niets begrijpen van het geestelijke. Zelfs al hebben praten over het geestelijke, maar dat, daardoor krijgt men geen redding. Zestien. Nee, veertien. Nog een keer. We zijn bij haar, en het is uitgelegd, goed uitgelegd de drie letters celem. Zadi, Lam en Mem in de essentie van dat de Pin die de Pin die de letter Tzadi is en Yisot die is de letter Lamet en aboima die zijn de letter Mem. -bund. Het is eigenlijk de beste plaats in de zoger die zo so uitgebreid Ik zou zeggen, misschien. Zijn er nog niet betere plaatsen, maar is volgens mij, zoals ik het zie, dat woord beeld, beeld God, zodat het allemaal hoe dat allemaal uitgelegd wordt, ook de, deze drie en ook de wisselwerking daar, daarbij, de samen, de interactie daarmee. Daar, onderlinge interactie dus tussen de, die drie, dat is de beste plaats. Zestien tot nu toe. We hem sot hochma binadat ke aboima seventeen hem hochma amusugarim. Wei by askadachie. achtin bifhinat hochma a. We hem sot hochma binadat let op en die zijn de drie en die zijn hochma binadat. Die aboima hem kochma, want, let op. Aboïma, in abo ima, die zijn kochma. Amensogarimba askadahia, die zijn, let op. Kochma die uh, gesloten is in de dunne, dunne ring. Ja, zoals de letter mem. Gesloten letter mem, lettermem, letter mem. aan het dan beginnen, omdat. Die, dat ligt gezet, die ligt Chogma dat daarin gesloten is. Dat is dan de Chogma Stima, dat is dan de ware Chogma. Chogma Stima, hoch, de verborgen Chogma. Goed opletten, dat is dan die verborgen Chogma, die zit dan in die, ver, die in die letter Mem. Eindletter Mem. Oftewel in die Abu Yim. We eerst bina rosh, pin That is the the formula. That is the readings formula. Let what he says to us. sud. That is the bina. See that? The onderste bina. that's exactly the, the bina. Am naam let op Echter, in de tijd van het opstegen van, van de Yisu, dus, in de tijd van het opstegen van de Binadus naar het hoofd van de arichantin. ja, en dat is door onze man, om ook naar boven te brengen. Jotzata Jud me Avir gaat de letter Jud van het woord Avir van de chassadim uit, van haar chassadim uit, ja, van de om bespaard Gogma en geeft Gogma. We basot in het geheim, in de essentie, zoals gezegd wordt, Migdalaporea Poreg Be'Avir als toren die zweeft in de lucht, in de Avir. De regel 21. We zijn hier aan het hoe. Harats, Bamigdal haze de hajno, hoe hamikabbeel 22, shallamogin, haeele, wehoezod, dat daad, let op, wat die ons. En de zeerunpien is die rennende naar de toren, naar deze toren, naar deze toren, door en dat is de Jirsus. Dat wil zeggen dat hij ontvangt deze morgen, en dat is de daad. Duidelijk, dat is de sphera daad, wat we hebben al, altijd geleerd zo. Die rent, dat wil zeggen, van de zeven onderste, steeg die op. En die komt dan in het hoofd tussen, tussen gochma en de binate staan. Dat is dan, en dat is, dat is dat, en hey, daar is die, die, dat is de, Wezachor, heetuf kolze, 23, 23, hem, mishorashaya gochma, drachim 24 Elu Shum Shinou Illa, Olivia Tamide 25 Pashem, Zelden. En kijk nou wat hij ons nu vertelt, hoe hij ons nu waarschuwt. We Zachor hoor kolze, en onthoud zeer goed dat, onthoud dat zeer goed. Let op: 23 omdat die zijn, dat zijn de wortels van de wijsheid. De wortels, de wortels van de kabbalah, oftewel de wortels van de wijsheid. betekenen betekent dus ook de wortels van de, de, de essentie van het bestaan. Hoe wij functioneren. Let op. En er zal er niets gebeuren, geen verandering zal nooit Nooit zal uh, een, enig verandering plaatsvinden in dat mechanisme. Ongeveer maar mogen tamid en daarom deze mogen, morgen heten altijd, de mogen heten altijd in de naam cellen.